Straatman met het NOS de man die verdacht wordt van de moord op de Japanse oud-premier Abe overwoog eerst om een bomaanslag te plegen, meldt het Japanse persbureau Kyodo. Het is niet duidelijk waarom hij daarvan afzag en ervoor koos om te schieten. De 41-jarige Japaner schoot Abe vrijdag tijdens een campagnebijeenkomst dood met een zelfgebouwd wapen. Hij had de aanslag maandenlang voorbereid en was ook op andere bijeenkomsten van Abe aanwezig geweest. Vandaag kunnen de Japanners een nieuw hogerhuis kiezen. De regerende LDP, ook de partijen, van Abe, stevend af op een overwinning. Een woning in huis is vannacht zwaar beschadigd geraakt door een ontploffing. Waardoor die veroorzaakt werd, is niet duidelijk. Buurbewoners worden tijdelijk elders ondergebracht... omdat het niet zeker is of het explosiegevaar ook echt is geweken. De straat is door de explosieve opruimingsdienst afgezet voor onderzoek. Volgens NH Nieuws werd de woning in huizen tot voor kort beveiligd door de politie. Er zou een gevaar zijn voor omwonenden, maar waar dat uit bestond is niet duidelijk. Oekraïne is medeschuldig aan een dodelijke aanval op een verzorgingshuis in de regio Lugansk begin maart. Dat staat in een rapport van de hoge commissaris voor de mensenrechten van de VN. Het Oekraïnse leger huisvestte ook militairen in het complex, waardoor het een doelwit werd voor de Russen. De patiënten werden daardoor in een oorlogssituatie geplaatst. Bijna 2 miljoen mensen hebben gisteravond gekeken naar de eerste wedstrijd van de Oranje Vrouwen op het EK-voetbal in Engeland. De wedstrijd tegen Zweden eindigde in 1-1. Dat zijn bijna net zoveel kijkers als naar de eerste wedstrijd van de vrouwen tijdens het vorige EK in ons land in 2017. Toen won Nederland van de Noorse Vrouwen. En dan nog het weer. In het zuiden schijnt af en toe de zon, maar vanuit het noorden raakt het bevolkt en hier en daar kan er ook wat lichte regen vallen. Vanmiddag breikt vanuit het zuidwesten de zon steeds vaker door. Het wordt 19 tot 22 graden. Morgen wordt het toch een paar graden warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB.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 op reis terug in de tijd, naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we dan ook met alleen maar mooie, oud-Hollandstalige muziek. En die muziek die wordt elke week weer beschikbaar gesteld door kortdraaier. Elke week komt hij weer een doos naar plaatjes brengen. En dan gaan we weer eventjes een beetje zoeken welke plaatjes we weer gaan draaien voor u hier op de lokale omroep. ZFM Zandvoort. En als opening horen we natuurlijk onze herkenningsmelodie. En die was van Louis Davids. Dit weet je nog wel aan. Zijn opname 1928. En het komende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 Hij was natuurlijk een Nederlandse zanger uit de Amsterdamse Jordaan. En daarnaast trad hij op als acteur en televisiepresentator. En hij wordt meer dan 35 jaar na zijn dood nog steeds herinnerd... aan echt één van de beste zangers die Nederland ooit voorbracht. En dat was zowel het levenslied als opera wat hij zong. En in 1944 trouwde hij met de Arnhemse Hendrika Gertruide Ria Kuiper. waarna hij op, uh, op 3 februari 1945 een dochter uh, kreeg... die kennen we allemaal, Wilke Alberti. En ook een zoon in 1950, dat was... Uh,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 Is je toch al zo saai Zo vervelend en taai, Dat we kunnen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 Zandvoerder, naar zo uit Mario met Mario Zandvoort. Lukka, af, Lukka, de Lukka, Lukka, Lukka, Lukka, Lukka, Lukka, Lukka, zij Lukka, in Lukka, Lukka,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 Zon weer schijnen, want in de mijn regeert de nacht. En diep in de schoot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 No En overleden in Utrecht op de 26 februari 1972... was de Nederlandse tekenaar Comique Cabaretier. En in die laatste functie kennen we hem natuurlijk allemaal als uh, Dorus. We hebben een heleboel grote hits gemaakt. Een van zijn allergrootste hits was natuurlijk...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 Daar komt hij aan, hoor, met z'n allen.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 Dames en heren, een kleinigheid voor de Verenigde Stratenmuzikanten. Bekend van Radio en WW. Ik dank... Mijn wensen dachten dat ik moest scheiden van mijn schat. Mijn vaderland was in de kwam in zicht. Het land die een beroep op mij, dus deed ik draaien mijn plicht. Mijn Sarim reis is zo ver van mijn haar, maar ik hoop haar weer gauw te zien. Zij heeft daar in de buurt van de grote rivier gewoond, voordat ik afscheid nam van haar. Oh, breng mij terug naar mijn oud-transvaal. Daar waar mijn sarie woont, daar bij die groene dorringboom en bij het rijpand mais, daar woont mijn sarie marijs. Daar bij die groene dorringboom en bij het rijpand mais, daar woont mijn sarie marijs. Voor een gevaar. in iets gevecht dan waren mijn gedachten steeds bij haar. Ik dacht in vechten een deel van vrede vrede die komt gauw Dan ga ik weer naar mijn sari heen en maak haar nog nog Mijn, mijn sari, maar reis is zo ver van mijn hart. maar ik hoop haar weer goud te zien. Zij heeft daar in de buurt van de grote rivier gewoond, voordat ik haar scheid nam van haar. Terug naar mijn oud daar waar mijn schaarivo daar bij die groene doringboom en bij het van de mais daar wordt mijn schaarivo reis daar bij die groene doringboom en bij het van de mais daar wordt mijn schaarivo reis daar bij die groene reet van mais, daar wordt de Sari Marijs. Mijn oud transvaal. men transvaal. Ja, dat was Bob Scholten met Sari Marijs en daarvoor Kobus Robijn met We Gaan Naar Bakkum. CfM Zandvoort, lokaal omroep vanuit de badplaats Zandvoort. Iedere week neem ik u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 De meeste zon is weggelegd voor het zuidwesten van ons land. landinwaarts kan lokaal nog een bui vallen. En vanaf maandag wordt het vooral zonnig. En dan gaan de temperaturen vooral landinwaarts omhoog. En uh, vandaag de noordwestenwind blaast ook... Uh, vandaag tamelijk koele lucht aan ons land. Al valt het wel wat minder, of voelt het iets minder fris aan. De temperatuur loopt vanmiddag op uh, tot uh, 18 graden. In het noorden tot 24 langs de grens bij België. En het weerbeeld kemmert zich door de afwisseling van stapelwolken en zon. En opnieuw is de meeste zonneschijn weggelegd voor het zuiden en zuiden.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 Wat een lekkere geniet. Pom pom pom, dingen kan je door opzingen, die of Pom pom pom, tipi tipi tin, tipi tin, tipi tipi tom, Wat een liedje, geniet. Pom pom pom, tipi tipi tin, tipi Allemaal dingen kan je erop zingen is die goed of Pom pom Bier, die scheerde in dat, terwijl hij een ongeluk dag had. Hij sneed me op slag, maar hij zei ach, geloof in Pachtaf, dat. Ik loop je toen naar een kapel en liet je me wond herstellen. De dokter O'Here sneed me toen weer, kan je nog meer vertellen. Tipi Wat een lekker liedje, waar je niet. Pom pom pom, Allemaal dingen kan je erop zingen, is goed of niet. Pom pom, Wat een lekker liedje, waar je niet. Pom pom pom, Allemaal dingen kan je erop zingen, is goed of niet. Pom pom pom. Ik had bij een vrouw. In Brussel. Ze heette Margrethe Hussel. Ze husselde echt, kuste niet slecht. Maar recht is echt een puzzel. Ze zei van u kan ik houen. Wanneer gaan we samen trouwen? Ik zei op die vraag: Ik kan vandaag stappen, zo vaak onthouden. Tipitipitin, tipitin, tipitipiton, tipiton. Wat een lekker liedje, niet. Pom pom pom, dingen kan je erop, dingen niet Pom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 Glotje was in je, je vroeg? Is de nacht niet lang genoeg? De nacht is altijd veel te kort. Omdat het tegen vieren, zo morgens tegen vieren. Omdat het dan als echt gezellig wordt. Ik had al vaak gezegd: het wordt een late.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 Zing vroeg, is de nacht niet lang genoeg? Nee, de nacht is altijd veel te kort. Vandaar ik tegen vieren, zo snordig tegen vieren, Vandaar het dan en gezellig wordt. Een vogeltje, dat zing je vroeg, is de nacht niet lang genoeg? Het zal het veel te kort, omdat het tegen vier rijdt, zoals morgens tegen vier rijdt. Omdat het dag was echt dezelfde kort. Als ik ooit eens vijf minuten tijd heb.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 zijn voortdurend in de rouw. Toch wil ik van geen ander weten, omdat ik zelf en van je hou. Al ah, denk je ook een beetje vreemd, paras. toch ben ik danig met jou in mijn sas. Ik wil van een ander nooit iets weten omdat ik zoveel van je Wat verdriet Mooi ben je niet Het gaat Vooral wanneer je kijkt Al ben ik geen plaat Schoonheid voorgaat Maar niet de leeflijkheid Die blijft Daar moet je maar aan wennen Al zijn je kleren ook niet van satijn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 Doet het jou nog ook wat bij? Als je uit kan wel houden Lief en leed Zoals je weet Tezamen Deelden wij het lief Overal Het was voor jou En al het leed dat was voor mij, dat heb je toch geweten Al liet je mij rikkels in de kal En sloeg je vaak met beide ogen. Toch kan een slecht magerheid scheiden, Omdat ik zo vervangen van je hand. Daarna Sylvain Poons en Heintje Davis met Omdat ik zoveel van je hou. En daarvoor roeide Louis Neefs met Wat een leven. En de volgende artiest is Lodewijk Ferdinand Diebe, geboren in Den Haag op 19 april 1890 en overleden hier in Zandvoort op 24 juni 1959. En hij is beter bekend onder zijn pseudoniem natuurlijk Lou Bandy Nederlandse zanger en conferentieel. Die in de periode tussen de beide wereldoorlogen een van de populairste artiesten van Nederland was. En tot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 Er zat in een boom en een zonnige papa jong gij met zijn veren zo vrije. was maar alleen, dus het leven dat leek wat zij je. min of meer tij. tijd. Geef tijd mee te verder, gewoon geen wat lawaai. Papa, mama, een dochtertje kruin, want dochterlieft kruin, was verliefd op meneer papagai. Papa zei streng, die man mag jij niet kussen. En moeder krijgt weer een tussen. En klein mag geen liefde mee, een papagai gaan zaaien, dan ga je naar de haaien, dan ga je naar de haaien. En klein mag geen liefde mee, een papagai gaan zaaien, dan ga je naar de haaien, dat is nu eenmaal zo. Dat hartje van zo'n papa dat klopt er met liever het kraai. krijgt. Hij dat het nest in de hoep en de zonmak bijna papa pa, Papa, ik wil komen en is mijn keus. Papa ze ben je gek, dat ben je niet heus. Maar zo'n papa ik nooit een zo'n grass en de Al staat Als tijd nog zo in te laaien. Laat jij die een pakrijme rustig naaien. En huil op de vleugel, boven voor de kerk, verblijf en ik verheug, naar verhaaien, de kerk, verblijf en ik verheug, en huil op de vleugel, boven voor de kerk, Die kreeg door hun ouders bewaakt, toch werd je verkruid tot de vrije gesnaakt. Zo wat het bijzondere paar kan dat geraakt, wat bijna volmaakt. Maar toen kwam een jager op zoek tussen prooi, ook hij vond die papegaai toch wat zo mooi. Hij zingen hem een onze toch om mij in een kooi. En zo moest je verkruid ten slotte leren, Daar zou ze nu met de gebakken peren. En krui mag je bij je papegaai te zaaien, dan ga je naar de Ga je naar de haaien en ga je nog de liefde je Ga je naar de dat is zo.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 en met liefde bereidt onontbeerlijk, maar heerlijk geurig kopje koffie, nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort, met Mario Zandvoort. Rijnischem eetjen wijn, Rijnischem wijn zal men nog jaren bezingen is ook geen kunst om begeesterd te zijn Was, kom komt je eens van pas. Drink je een Rijnse wijn, let dan op het jaartal. koud. Ben je een vrouw aan Rijn? let dan op het jaar. ja met riet, maar voor de stemming en amusement, staat de Rijn bekend, drink je een Rijnse wijn. de Rijn en zing dit refein. Drink je een Rijnse wijn, let dan op het jaartal, Benin je een vrouw aan Rijn, let dan op het jaartal. Wij wijn August de Laat met Let op het Jaartal. En daarvoor hoorde u Ronnie Toberen met Geweldig. En de volgende artiest is uh, Modest Hippolyte Johanna Schroepen Bijzondere naam had hij. U kent hem beter als uh, Bobbiaan Schroepen Hij is geboren in Born op 16 mei 1925 en overleden in Turnhout op 17 mei 2010. In België en Nederland beter bekend onder zijn artiestenaam zoals ik het al zei. Bobby aan Schroepen Vlaamse zanger, gitarist, entertainer, acteur en kunstfluiter. Jawel. En zijn artiesten namen Jan in 1945. En is afgeleid voor het Zuid-Amerikaanse liedje: Bobbyaan Lim Die Berg. En u hoort hem nu: Bobbyaan Schroepen, met een hutje op de heide. Ik vraag.